Wat kost een erkende verhuizen.nl? Dit is Radio 1, VPRO en NTR. Goedenavond en welkom bij Labyrinth, het wetenschapsprogramma van VPRO en NTR op Radio 1. En ik ben Annemieke Smit. En laat ik beginnen met te zeggen dat ik hoop dat u deze dag vredig heeft doorgebracht. Nou klinkt dat wat overdreven, maar dit is namelijk geen gewone zondag. Want gisteren is de Vredesweek in volle kracht losgebarsten. Met manifestaties, lezingen en er is zelfs een officieuze minister van Vrede benoemd. In de persoon van Jan Terlouw, de oud-minister van Economische Zaken. En dat deed ons een goed moment van labyrinth om die felbegeerde vrede eens grondig tegen het licht te houden. Is vrede eigenlijk wel mogelijk, vragen we ons af... En sterker nog, ik, moet ik, zeggen, ik durf het bijna niet te zeggen in deze Vredesweek... is vrede wel altijd wenselijk. U hoort het al. We gaan het komend uur een paar harde noten kraken. Nou, um, de eerste steen is gelegd, zullen we maar zeggen. Ik heb hier in de studio twee gasten. En die gaan allebei meepraten over vrede en hoe we dat kunnen bereiken. En of we het ooit gaan bereiken. Um, Karsten de Dreu, hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Um, u bent gespecialiseerd in conflicten en onderhandelingsprocessen... als ik het even zo kort door de bocht ja, mag zeggen. Klopt. En ja, gelijk dat hete hangijzer weer, uh, zeker in die Vredesweek. Um, maar u zegt, conflicten zijn broodnodig. Vrede is leuk, maar conflicten zijn broodnodig. Zonder conflict geen vooruitgang. Daar gaan we straks verder over praten. Ik wil wel eerst van u even weten, wat is volgens u vrede... Nou, dat is een hele moeilijke vraag. Um, maar ik denk dat. Ik zou vrede willen omschrijven als een toestand van pure harmonie. Waarin er geen enkele spanning is tussen mensen. En uh, alles heel erg vreedzaam verloopt. Ja. Oh wat, klinkt dat uh, bij hemel op aarde? Nou ja, ik denk, ik denk het niet. Ik denk dat het heel erg saai is. En ik denk dat het ook pure stilstand <laughs> ook, betekent. Maar dat hoop ik straks naar yeah. uit te leggen. Oké, okay. want we hebben hier ook in de studio um, Jack van Honk. Want, uh, kijk, Karsten de Dreu zegt van zonder conflicten komen we nergens. Mm -hmm. Dus maakten wij ons toch als redactie wat zorgen dat er enorm veel bloed zou gaan vloeien. En wat we dag? dachten, nou, wie weet, ik weet niet wat jullie gaan doen. <tie> nou, misschien een biertje drinken straks. Maar, maar. <tie> hè, bij, er zijn natuurlijk veel conflicten die enorm uit de hand lopen. En Dirk um, van Honk is experimenteel psycholoog verbonden aan de Universiteit van Utrecht. En u doet veel onderzoek naar manieren om agressie en geweld te beteugelen. Uh, onder andere door gebruik van hormonen en het beïnvloeden van de hersenen. Ja, nou maar... is beter, beter gezegd, wij doen onderzoek om inzichten te krijgen... in uh, sociale processen en ook in, vooral ook in agressie. Agressie, ja. Maar, maar beteugelen, is een, beteugelen is een beetje lastig, weet je wel. Ja, wij doen onderzoek naar... naar uh, zeg maar, uh, uh, wij doen hormoonmanipulaties die ons inzicht te geven en die als een tweede stap... ook misschien uh, gebruikt kunnen worden in de toekomst... om agressie te beteugelen, zoals dat jij dat zegt. Maar ja. dan gaan we later, want we willen ja. eerst even die conflicten goed vaststellen. Maar hmm. ik wil van u natuurlijk ook weten, van wat is vrede eigenlijk? <tus> nou, nou, vrede lijkt mij dus een illusie. Dus, en ik ben het met Karsten eens als je zegt dat uh, vrede stilstand is, want... Uh, uh, Vrede is misschien een, een proces waar je misschien uh, homeostasis zou noemen, waarin alles in balans komt. Maar, maar word je blij van vrede? Is vrede iets? Nee, uh, want homeostasis stel, stel, st betekent ook dat. Zeg even in het kort uh, gewoon van hoe ziet het eruit? Ja. Wereld vol vrede, hoe ziet die eruit? Ik zou het niet weten, maar het, het, is, het lijkt me compleet onmogelijk, want er zijn altijd uh, kleine en grote conflicten. Nou, dat uh, komt goed uit, want um, ja. jullie weten het allebei niet zo heel goed. Helden. Ik ben de belmer ingetrokken. Okay, dat was, dat moet goed. ik eerlijk zeggen, een vredesmanifestatie. Maar er was zoveel lawaai dat ik absoluut niemand kon interviewen. Dus ik ben het winkelcentrum ingelopen, de Amsterdamse Poort. En ik heb daar gewoon willekeurige voorbijgangers gevraagd van... wat is voor jullie vrede? O, oh. Ja, het is moeilijk om, om zo je vinger te leggen op wat echt vrede is. Vrede is elkaar kunnen vergeven. Uh, ja, je ook uh, uh, op, op, een, uh, op een manier kwetsbaar kunnen stellen of zo. Je treft me wel op een, op een uh, uh, kwetsbaar moment, want ik had net een beetje een, uh, een ruzietje. Maar uh, uh... met wie? <laughs> met mijn vriend. Vrede moet in je hart zijn. En ik denk dat vrede voor mensen, ja, dat lijkt alsof of het nooit meer komt. Wat is vrede? Weet ik ook niet. Er is overal oorlog, dus... Er is geen vrede, toch? Er is wel, er is wel een vrede. Kijk, er is natuurlijk vrede, weet je. Dan laat andere mensen maar eventjes uitpraten. Dat, dat vind ik wel belangrijk. Natuurlijk geloof ik in vrede. Maar Hoe ziet vrede eruit, denkt u? Dat iedereen met iedereen kan omgaan. Geen Russie, geen oorlog, niks. Gewoon lekker samen met elkaar. En dat kan, denkt u? Ik denk wel. Wat moeten we daarvoor doen nog? Gewoon het beste doen. Hoe stelt u zich voor dat een wereld zonder oorlog eruit zou zien? Nou, dan zie ik een tel teletubbies bijden voor me. En uh, heel, heel glooiend en uh, hoe alles zo mooi en kleurig. En dan zijn de mensen ook kleurig, bedoel ik. Want hier wonen heel veel gekleurde mensen. En we zijn allemaal bij al mijn nezen. Maar ik weet niet of, of ooit vrede echt bij iedereen komt, denk ik niet. Dat denk ik niet. Ja, ik vind het wel aandoenlijk soms. Je, ziet, je hoort een soort verlangen. Ja, die laatste. Je hoort een soort verlangen bij mensen naar vrede. Ja, um, ja. En zij zijn er ook niet heel hoopvol over. Mm -hmm. Maar dan kom ik inderdaad wel bij Karsten de Dreuk terecht. Want um, misschien is het wel een soort troost. Want jouw stelling is van, um, we hebben conflicten ook wel nodig. Denk nou niet dat je beter af bent als er nooit een conflict is. Nee. Nou, ik denk als je naar die interviewfragmenten luistert... een van de dingen die opvalt is dat het direct... Uh, als mensen het over vrede hebben... hebben ze het ook over een ruzie die ze net gehad hebben... of een verlangen naar een toestand die er nu niet is. Uh, of dat je moet kunnen vergeven. Nou ja, dat betekent dat er iets vervelends gebeurd is... En ik denk dat dat inderdaad ook de situatie is. Dat, dat, dat sociale systemen met mensen, groepen, landen... kleine gemeenschappen, familie eventueel... altijd door heen en weer pendelen tussen uh, conflicten, spanningen... die op een gegeven moment weer opgelost worden. Uh, dan ontstaat er weer een toestand van relatieve harmonie... waarin je elkaar kunt vergeven en het rustig. Dat is die, die balans, dan wordt het een beetje teletubbies. En op een gegeven moment dan... Dan wordt dat, uh, dan ontstaat er toch weer ergens spanning. Dan ontstaat het. Ja, maar weer dat strijd. is toch niet leuk. Dus dan uh, denk je: van nou, liever niet. Wat is, wat is dan het mooie eraan? Nou, kijk, ik denk dat het, het, het ik weet niet of er iets moois is aan conflicten. <laughs> ik vind dat altijd. Ik probeer het een beetje, een beetje neutraal te, te, te benaderen. Wat je wel ziet is dat we con dat conflicten niet alleen heel erg veel verschrikkelijke dingen opleveren, maar dat er ook allerlei, laten we maar zeggen, dingen uit voortkomen die we waardevol vinden, die je positief zou kunnen benoemen. Uh, zo, zo, zo weten we dat, uh, dat een bepaald soort conflicten... Uh, innovatie en creativiteit van mensen kan bevorderen. Zo weten we dat doordat je met elkaar de discussie aangaat... en de, en de straat opgaat en het protest aangaat enzovoort... er veranderingen in een samenleving ontstaan... waar op een gegeven moment een meerderheid in die samenleving baat bij heeft. Dus de, de klassenstrijd is daar een mooi voorbeeld van. Dus die, die pure stabiele situatie... die leidt in die zin ook tot stilstand. En je hebt dus de conflicten nodig. Je moet de strijd aangaan van tijd tot tijd... om veranderingen te bewegen, te bewerkstelligen... die we dan uiteindelijk ook weer waardevol vinden. Dus er zitten positieve kanten aan conflict. Maar wat betekent dat dat vrede, en vooral die mooie vrede... die wij ons voorstellen, dat dat achteruitgang is? Nou ja, stilstaan, achter, stilstaan is achteruitgaan, is zo, zo, zo mooi. Uh, kijk, het last, er is één probleem bij stilstaan... is namelijk dat niet iedereen stilstaat. Ergens anders gaat iemand door. En dat betekent dat er dus ook in tussen mensen en tussen groepen van mensen... altijd ook een soort sociale vergelijking is. En uh, op een gegeven moment krijgt een bepaalde groep... een land of een buur, buurman die krijgt iets, die ontwikkelt iets... en dat wil jij ook. En dan ontstaat er in feite al een strijd, een spanning... die kan uitmonden in conflicten. Maar een van de consequenties daarvan is dat jij zelf ook iets gaat ontwikkelen... ook iets gaat bedenken, ook dingen gaat maken... of dat je op een andere manier naar de wereld gaat kijken... naar de werkelijkheid gaat kijken en daardoor tot nieuwe inzichten komt. Dus in die zin is, als, als er één iemand stilstaat... Iemand anders die blijft lopen. En dat betekent dat je uiteindelijk ook weer gemotiveerd wordt... om ook te gaan lopen. Al is het maar om niet achterop te Het is ook wel een soort uh, hopeloze situatie dan. Althans, ik sla een beetje door van het een naar het ander. In een moment denk ik prachtig conflicten. Nu denk ik weer van ja. Maar dan heb je dus nooit rust. Nooit, het gaat dus altijd maar door. Um, en het voordeel is, begrijp ik, dat je er gewoon beter van wordt. Dat je uiteindelijk voorwaarts komt. Ja. Ik zie Chick van Honk een beetje bedachtzaam kijken. Ja... Ja, dat is, cool, <laughs> ja. is het zo dat je? Nou goed, ja, ik bedoel, het is een opvatting. Ik ben er gedeeltelijk mee eens, maar, uh, nou ja, er zijn natuurlijk ook opvattingen over uh, dit soort dingen. Uh, als je bijvoorbeeld naar meer zeg maar een boeddhistische opvatting zou niet zou in een boeddhistische opvatting zou, zou, zou, zou de conflicten juist vermeden moeten worden, denk ik. Maar, ja, stel voor hè, dat de hele wereld boeddhistisch was. Waren we dan ja. niet verder gekomen, volgens, uh, volgens jou, Karsten? Nou, nou, we waren zeker niet ja, zo ver ontwikkeld. Eventjes. We waren zeker niet zo ver ontwikkeld aan. Nee. Maar of dat goed of slecht is... De... Nee, maar dat ben ik met je eens. Ik denk, dus die twee dingen die zijn heel belangrijk. Ik denk, inderdaad, waren we niet zo ver ontwikkeld. en waren we niet naar de maan gevlogen. Nee. En hadden we een heleboel ziekenhuizen en medische toepassingen niet gehad. Nee. En, en gaan ze maar door. Tegelijkertijd is het natuurlijk heel erg lastig om te zeggen... oh dat is positief en dat is negatief. Ja. Het, het lastige van conflict, en tegelijkertijd ook het interessante... is dat het altijd twee zijden van de medaille is. Het, het kost heel veel, maar het levert ook wat op. En uh, soms kost het op de korte termijn enorm veel. Geld, energie, soms levens. Nou, levens, ik wou zeggen, dat is toch wel het kan, ergste. Kan, hè? kan niet. Want ik, ik, ik wil echt voorkomen dat we conflicten alleen maar gaan zien... als de conflicten waar we elkaar met, uh, met wapens een kopje hebben ja, proberen te maken. Dus er is een heel scala tussen die pure harmonie... en die geëscaleerde conflicten uh, waar doden bij vallen. Maar goed... Dus het kost heel veel. Vaak zie je dat op, de, op termijn het ook weer dingen oplevert. Hè? Nou, ik noem het al, veranderingen oplevert. Euh, innovaties oplevert. Waar je dan als, als systeem, als samenleving ook weer profijt van hebt. Maar uiteindelijk en, wil je natuurlijk. Een, nou, maak ik even je zin aan. Nou, en ik, wat ik nog wilde zeggen is dat het heel belangrijk is om je te realiseren dat door de tijd heen. Conflicten en vrede en harmonie, zeg maar, elkaar afwisselen. Dat er periodes zijn waarin er conflicten zijn, protesten zijn, wellicht oorlog. En dat wordt weer afgewisseld door periodes ja, van stabiliteit. Maar dat maakt het niet, niet prettiger natuurlijk als je op dat moment in oorlog of, of in een conflict zit. Nee, nee, nee, maar conflicten zijn niet prettig. Ook al leveren ze soms, uh, zeg maar, uh, dingen op waar we van vinden dat we wat aan hebben. Ze zijn hoe dan ook niet prettig. Ze zijn hoe dan ook erg vervelend, stressvol en erg moeilijk. Maar nu is er. Um... En dat vond ik wel uh, bijzonder. Er is een NWO-project. Dat is de wetenschappelijke organisatie die heel veel onderzoek uh, bundelt. Mm -hmm. um, en daarin ben jij ben je penvoerder, voorzitter van de commissie? Het is ook geval een. Dat was een, ik, ja. ja. Dus, ja, dat, ja. Dat, dat, dat, dat is een subsidieprogramma wat nu al een paar jaar loopt. En uh, ik was uh, voorzitter van de, van de schrijfgroep. Die in de tijd het, het, het, de notitie voor. Ja, het is een notitie waarin. Uh, en dat vond ik heel opvallend toen ik hem las. Dan staat weer, We zijn eigenlijk al jarenlang bezig, hè, ook op beleidsniveau... om conflicten um, te voorkomen en zoveel mogelijk de kop in te drukken. Mm -hmm. En um, het is nu tijd om ook andersoortig onderzoek te gaan doen... en te kijken van uh, punt 1 om het conflict in zijn waarde te herstellen... en punt 2 om te kijken van hoe ontstaan conflicten eigenlijk over de lange termijn... Mm -hmm. um, wat gebeurt er? Hoe kun je ze dan uiteindelijk misschien toch weer voorkomen? En ik vroeg mij af van... Um, en dat is eigenlijk in navolging van um, Hans Blom. Die zat ook in die commissie. Die mm -hmm. heb ja. ik even geïnterviewd. Die zou je eigenlijk komen, maar hij kon niet. En um, dan kom je toch op een soort onmogelijke situatie... hoe je ooit nou kan kijken van bestuderen van hoe ziet een conflict eruit? Kun je bepalen of het een goed conflict is, een slecht conflict is? Word je er beter van of niet? Dus ik wou eventjes luisteren naar Hans Blom. Ik ben natuurlijk weer begonnen met de vraag aan hem van... wat is vrede? Vraag ik aan iedereen. En hij, ja, hij, zei, hij geeft ook weer zo'n hopeloos antwoord. Het wordt heel hopeloos vandaag. Als we het hebben over internationale uh, verhoudingen... dan zou ik vrede willen omschrijven als een, een situatie tussen staten... waarin uh, geen geweld gebruikt wordt. Toch is het lastige natuurlijk dat het dan vaak um, helemaal niet vredig is. Ja, kijk, als we even aannemen dat... Uh, er geen toestand bestaat en ook voorlopig te verwachten is... in de wereld waarin geen enkele spanning meer bestaat... Eh, tussen staten, binnenstaten, tussen mensen, eh, eh, tussen groepen... Eh, dan, dan, dan is inderdaad het ontbreken van geweld... Of, het wel, of juist het toepassen van geweld in die conflicten... in die tegenstellingen, in die spanningen... dat is een betrekkelijk belangrijk eh, verschilpunt. En een van de studiepunten zou kunnen zijn om na te gaan... onder wat voor omstandigheden zulke geweld nou uh, tot stand komt... in veel gevallen bevorderd wordt... en waar je dus op zou kunnen letten... als je gaat zoeken naar mogelijkheden om te voorkomen dat het geweld ontspoort. Uh, of dat het tot geweld komt en uh, vervolgens dat het geweld ontspoort. Want dat zijn natuurlijk nog weer twee fasen. Ja, en dat, dat levert helaas in de praktijk een heleboel prachtige voorbeelden op waarin je kunt analyseren... toen ging het, in, meestal denken wij dan dat het misgaat. Een enkeling denkt, toen ging het er echt ergens over. En ging het dus juist goed, want toen kwam onze overwinning eraan. Maar normaal gesproken vinden we dus dat het misgaat. En dan kan je dat in die concrete gevallen wel aanwijzen. Maar het is altijd buitengewoon lastig uh, om dat uh, te generaliseren... omdat in heel veel andere gevallen net weer wat anders ligt. En dat maakt het heel lastig, in ieder geval in mijn vak... Om te zeggen dat je uit dat soort bestudering van al die gevallen lessen kunt trekken in de zin zoals we normaal gesproken lessen uh, opvatten. Dat is dat we, voort, we hebben geleerd hoe het moet en hoe het niet moet en voortaan doen we het zo dat het altijd goed gaat. Uh, blijf bedenken dat elk conflict, elke spanning weer anders is en bijzondere omstandigheden heeft en daarom nooit kan worden opgelost door eenvoudig te kopiëren wat in een andere situatie gewerkt heeft. Dat kan in mijn vak volgens mij niet. Er worden geen garanties afgegeven hier. Het is net de beurs. Ontwikkelingen in het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Nou, daar ga je met je onderzoek. Ik vind, hoe kun je nou ooit vat krijgen op conflicten? Als, hè, want dat is in feite wat je nastreeft. vat krijgen op conflicten en ook een soort... Schifting te kunnen maken van oké, okay, dit is wel een conflict waar we wat mee kunnen, en dit is een conflict dat moet weg. Dat wordt ja, hopeloos dus weer. Ja, ik ben niet helemaal met Hans Blom eens. Want, euh, ik denk dat we in de afgelopen, nou pak een beetje 50 jaar, tenminste dat is een periode wetenschap die kan overzien. Euh, ontzettend veel vooruitgang hebben geboekt in het begrijpen van conflicten, in het kunnen indelen van verschillende soorten conflicten. Uh, ook veel beter hebben geleerd wat zeg maar breekpunten... of wat we ook wel transitiemomenten noemen in conflicten. Wanneer is het een latent en sluimerend conflict? Wanneer gaan mensen schreeuwen tegen? Wanneer wordt het manifest? Wanneer gaat het schreeuwen over in slaan en schieten? Dus die, die, die transitie van pure harmonie naar een zeer geëscaleerd conflict... daar hebben we in de afgelopen 50 jaar ontzettend veel van geleerd, overgeleerd. Uh, ik denk dat we wat dat betreft ook nu meer kunnen, ook meer kunnen voorspellen... Mm. dan uh, pak een beetje vijftig jaar geleden. Dat wil niet zeggen dat uh, we ooit... Een, het gaat dat uh, best soort... vaak mis. Ja, nee, natuurlijk gaat het <laughs> nog, nog steeds heel vaak mis. En dat is uh, uh, voor een deel omdat Hans gelijk heeft. Elk uh, conflict heeft ook zo weer zijn, eigen, zijn eigenheid. En die, die heb je pas door op het moment dat het te laat is. Dat is, uh, dat is absoluut waar. Uh, uh, tegelijkertijd... Um, is het ontzettend lastig om in het werkelijke leven... goed te kunnen zeggen van ja, als we linksaf waren gegaan... dan was het conflict ja. niet ontstaan. Want je weet het gewoon niet. Dus altijd achtera wijsheid achteraf. Wat dat Maar, ja, nou, ja, daar neem ik maar even ja. af. Nou ja, een van de dingen die je zou kunnen doen... en dat is wat, uh, wat, wij, wat wij in ons laboratorium doen... en Jack, Jack doet dat ook... Is, is dat je probeert conflictsituaties uh, na te bootsen... In, in, in, in, in zeer gecontroleerde experimentele omstandigheden... En dan haal je facetten uit zo'n conflict waarvan je denkt dat die belangrijk zijn. En die ga je dan heel gecontroleerd bestuderen. En, en wat dan, doe je dan precies? Ga Jullie gaan mensen enorm kwaad maken in het laboratorium. En dan moet nou, je het elkaar opzetten, Nou, nou ja, Een van de dingen die je inderdaad zou kunnen doen, en dat is het soort onderzoek wat wij ook doen... is dat je uh, de spanning tussen mensen in een in laboratorium uh, kunt variëren. De, uh, door, door maar hoe je zegt, doe je dat dan? Nou, je kunt ze bijvoorbeeld verschillende instructies... je kunt ze een taak geven, die ze met elkaar moeten, moeten uitvechten. Voor oh, voel hem al zeggen. aankomen, ja. Die moet je met elkaar uitvechten. En je kunt in, in de structuur van de taak... Wat, wat, waar ze over moeten vechten, waar het over gaat... Hoe, hoeveel er op het spel staat, enzovoort. Daar kun je systematische variatie in aanbrengen. En dan kun je ook gaan kijken... onder wat voor omstandigheden het uit de hand loopt, zou je kunnen zeggen. Gaan ze elkaar echt naar het leven staan in het laboratorium? Want ik zou denken, nou, je zit in het laboratorium. Ja. Nou, naar het leven staan. Nee, je je nee, nee, nee, dat, dat zou, dat, dat, nee. Ik bedoel, dat, ze gaan elkaar ja. niet naar het leven staan. Ik bedoel, dat, ja. dat, dat, dat krijg je nooit voor elkaar in het laboratorium. Dat is maar goed ook. Um, ja, en dat is ook niet echt toegestaan. Ja. Dus, nee. dus, ja. ja. Dat is een hey, um, probleem met onderzoek naar agressie bij mensen. Je ja. kunt het uh, dier-experimenteel onderzoek... Je kunt ze niet elkaar uh, laten uh, afmaken. Het well, experimenteel onderzoek wordt daar ja. wel zo ver in gegaan. Maar uh, bij mensen kun je niet... Uh, ja. Dus het is meer irritatie. En, uh, yeah. maar ik heb een ander mooi voorbeeld... Um, want je hebt natuurlijk, natuurlijk ook nog de versie zinvol geweld. Hè? Dat je denkt, van, nou, ik heb een zeer legitieme reden om geweld toe te passen. Mm -hmm. En um, het is een fragment uit draadstaal. Dat is een VPRO-programma, een vrij hilarisch VPRO-programma. Maar volgens mij leggen ze de vinger op twee prachtige zere plekken. De ene is waarom zinvol geweld heel zinvol is. En het andere is hoe je het in goede banen kan leiden. Zinloos geweld, natuurlijk. De kranten staan er vol mee. En uh, dit is een camping waar veel dronken jongeren rondlopen. Dus dan denk je al gauw dat er uh, sprake zal zijn van veel zinloos geweld. Nou, 80% van het geweld hier is uh, volkomen zinvol. Kijk, als er iemand met zijn klauwen aan je meisje zit, dan kun je daar wel over gaan praten. Maar uh, dan denkt zo'n jongen dat hij het de volgende keer weer kan doen. Uh, verder hebben we twee hele belangrijke regels. Eén, zodra er bloed bij komt kijken, uh, nog 10 minuten. En twee, altijd één op één gevechten, tenzij er meer mensen kwaad zijn. Nou ja, ik zou zeggen briljant. Ja, ja, het is Geen, ja, uh, geen onderzoeken meer nodig. Ja. Um, wat eigenlijk komen de twee zin, ding, dingen aan de orde in dit fragment? Het ene is zinvol geweld. Ja. Is, dat een, is dat een zinvolle term? Ja, ik denk het wel. Ja, ja ik denk het wel. Want ja, kijk, um, dat, is, dat is ook zo het idee met agressie. Wij zijn uh, eigenlijk de, de enige soort waar agressie niet uh, positief gewaardeerd wordt, behalve onder gevangenen dan. In gevangenissen is het wel zo dat mensen die het meest agressief zijn... ook meestal een sociaal dominante positie hebben. Uh, en bij de meeste dieren zijn ook de meest, meest uh, agressieve of sterke dieren... Zijn, zijn de baas meestal. Dus zo worden dominantiestructuren ook gemaakt. Maar niet meer bij mensen, want bij mensen buiten de gevangenis dan... Want in de gevangenis zitten ze al opgesloten... maar mensen die te veel agressie buiten de gevangenis laten zien... die worden opgesloten. Ja. En uh, dus agressie krijgt een hele slechte naam. En, uh, en dat geldt voor een heleboel uh, wat wij noemen negatieve emoties... zoals boosheid en angst. En, maar ja, zinvol geweld wordt ja. natuurlijk ook vaak gezien... als je denkt dat je een legitieme reden hebt om erop te slaan. Zoals hier gezegd wordt van als hij mijn meisje afpakt, dan heb ik het volste recht om erop te slaan. Want als ik zeg van nou even niet doen... dan doet hij het de volgende keer weer. En dan kijk je natuurlijk ook naar situaties zoals in, in, in, in Noord-Afrika nu. Dat je denkt van ja, dan is eigenlijk geweld best wel... legitiem en zinvol, of niet? Ja, maar het gaat er natuurlijk ook om, om... als je zegt agressie en, uh, en geweld... En, en het gaat natuurlijk ook om de middelen waarmee je... Uh, uh... Zeg maar de, de, de, de kracht waarmee geslagen wordt en dat soort dingen. Weet je, daar zit, daar zit, daar zit, net zoals je het over, bijvoorbeeld over geweld en agressie hebt... dan uh, is het idee dat uh, mannen meer agressief zijn dan vrouwen. Wat een vergissing is, want vrouwen zijn meer agressief dan mannen. Alleen uh, in de relaties bijvoorbeeld zijn vrouwen meer agressief dan mannen... en slaan mannen ook veel meer uh, dan uh, andersom... Maar mannen slaan vrouwen harder en uh, doen meer schade. Nou, in deze situatie, als je zegt van... Als de jongen zegt van ja, uh, uh, zinvol geweld... Het kan zijn dat hij dan bedoelt dat, uh, dat diegene die aan zijn meisje komt een tik krijgt of zo. Maar dat heb dus ik maar, op een bedoel, briefje te geven, Ja, ja de, en, maar dat uh, weet je wel. Of je zegt van ja, die slaan we dood of zo. Maar ja. is, er zit een verschil in. Je hebt gradaties in geweld. Je kunt niet zeggen, of in, in, ook in agressie. Ja. Waardoor je kunt ook zeggen dat iemand uh, agressief is in zijn taalgebruik. Nou, dan uh, kun je al agressief zijn door uh, een bepaalde toon aan te nemen, doordat ik een, een, met een bepaalde toon iets tegen jou zeg. Maar je kunt, ik kan je ook helemaal uh, schelden of zo. Dus maar... je, als je het over geweld, agressie en conflicten als je het daarover hebt, dan moet je daar wel een gradatie in aanbrengen. Een conflict. Ik kan een conflict met kasten hebben, maar dat is geen oorlog of zo. We kunnen het ergens over oneens zijn. En dan kunnen wij heftig zijn, bijvoorbeeld. In die, maar de, daar is en jullie kennen mis elkaar in. goed en jullie hebben er nog nooit opgeslagen, hè? Nee, wij nee. hebben... Oké, okay, nee, is wel goed. goed. Hè? Wij hebben nooit echt een... Wij zijn het wel eens over iets niet helemaal eens geweest. Maar dat is dan misschien het, enige. Ja, ja. <laughs> Daar ja. gaat het. Ja, kijk, Ik denk dat wat, wat Jack zegt is wel, wel aardig. Ah, het doet mij een beetje denken aan de term zinvol. Ik vind dat een lastige term. Maar waar het in zekere zin ook gaat over... is, is, is, het, is de functionaliteit van geweld, van agressie. En de functionaliteit daarvan is onder andere... dat je daarmee een bepaalde hiërarchie... -hi uh, bewerkstelligt. Jezelf een positie in die hiërarchie uh, garandeert. Uh, en dat is functioneel. Het is functioneel niet alleen voor jezelf, maar het is ook functioneel voor het systeem. Want het systeem heeft ook een bepaalde hiërarchie nodig. Er moet ook een zekere stabiliteit in zitten. Anders kan dat sociaal systeem niet goed functioneren. Uh, en uh, nou ja, wat, wat in dat fragment ook gezegd wordt: van ja, kijk, uh, dan moet je hem een tik geven, want anders doet hij de volgende keer weer. Dan is geweld gebruiken, agressief gedrag vertonen, is op dat moment functioneel voor het bewerkstelligen van een reputatie. Van hé, hey, niet al te ver gaan bij mij, dit zijn mijn grenzen. Maar wat nou, ik wel mooi dus vind, in. is dat hij tegelijkertijd een heel mooie um, uh, handgrepen geeft voor hoe je de zaken oplost. Want dat is natuurlijk wel, hè, je hebt het over, we hebben het over conflicten. We zeggen, conflicten zijn, ja, zijn eigenlijk nodig. En dan hoop je eigenlijk dat je dat, dat je dat op een nette wijze kan oplossen. En nou goed, zij hebben dan wat in het extreme van... zodra de bloed vloeit nog tien minuten. En... Um... Oh. Uh, alleen maar één op één gevechten en als ze meer betrokken zijn. Ja, maar er worden grenzen gesteld. Het, nee, ja, het is met een mooie knip ook. Dat... Maar je ziet natuurlijk de Geneefse conventie bijvoorbeeld. over het behandelen van krijgsgevangenen. het niet martelen van, van uh, uh, uh, uh, tegenpartijen, et cetera. In, fe in feite is dat hetzelfde: ja. dat er ergens op, zeg maar, hoog over. Uh, toch afspraken gemaakt worden. waar je in meer of mindere mate op kunt vertrouwen. En ik zeg in meer of mindere mate, want er worden natuurlijk aan alle kanten de hand meegelicht. Uh, en dat maar is, dan is het weer ook niet probleem, zo manier? tegelijkertijd dat soms, want op die manier kun je natuurlijk ook heel veel, nou bij draadstaal komt het wel goed denk ik, maar je kan op die manier ook heel veel conflicten, um, zeg maar, dan poets je ze weg als het ware, terwijl je niet echt de, de duidelijkheid schept van wat er nou eigenlijk aan de hand was. Ja, als je alles maar een beetje bemiddelt en een beetje via regels regelt, is het niet goed dat er af en toe een mega clash komt van, en nu vechten we het uit, nou ja, is het gebeurd. dat uh, bijvoorbeeld dat die Tweede Kamerleden elkaar een keer een tik zouden geven... in plaats van, uh, <laughs> dat zou wel een keer goed zijn, denk ik. Dat zou misschien de zaak wel scherper zetten, ja. Ja, ja, ja. ja ik nou, denk nou, wel dat nou, dat nou, zo is. Ja. Maar is dat ook niet op alle terreinen, ook, hè, want op zich vindt het verschrikkelijk... geweld, hè, oorlog ja. en dergelijke. Ja. Ja. Maar tegelijkertijd kun je je ook voorstellen, als je altijd alles zal wegbemiddelen met vredesmissies en met diplomatie. Jawel, maar ik, denk, ik denk nog steeds. Kijk, ik, ik blijf heel erg hameren op het feit dat je een, een gradatie hebt... een soort lineair, of niet eens lineair, maar een verschuiving van pure harmonie... naar een volstrekt geëscaleerd conflict waar de partijen nog maar één ding willen... en dat is samen de afgrond in. Nou, als je samen de afgrond ingaat, dan is er daarna niks meer over. Dus dat zijn nou niet de conflicten waar je wat aan hebt. Uh, en daartussenin zit een enorm scala van. De meeste situaties eigenlijk waar we mee te maken hebben... of dat nou bij wijze van spreken op het voetbalveld is... of op de werkvloer, of thuis achter, de, achter het aanrecht... Of, uh, of tussen groepen in, verschillen, in, in, een, in, in een gemeente of landen... Zit eigenlijk zitten al die interacties, die spanningen... ergens tussen die pure harmonie en dat samen de afgrond in. Hmm. Nou, wat je, wat je ergens, wat ik al eerder heb gezegd, die pure harmonie, daar geloof ik niet in. Dat is een, een moment en daarna is het alweer weg. Samen de afgrond in is ook het einde. Daartussen zijn er, zeg maar, heel er, zijn er heel erg veel mogelijkheden. Er gebeurt heel veel verschrikkelijks. En tegelijkertijd zie je ook dat er allerlei, nou ja, noem het maar positieve, functionele dingen uit voortkomen. En uh, het kan zijn dat op een gegeven moment geweld. Uh, nodig is omdat je er, geen, er geen andere manier meer is om, om de zaak te reguleren. Maar ver daarvoor kun je nog een heleboel doen door te praten... en kan bemiddelen of onderhandelen ja. of in een goed Nederlands woord polderen. Een heel goede manier zijn om met conflicten om te gaan... en, er dus, en, en de schade zoveel mogelijk te beperken. En de, de positieve ja, ja. kant eruit dus Dan blijf je dus houden dat er conflicten nodig zijn, wat jouw stelling is. Ja. Dan is natuurlijk wel het ideaal dat dat wel het liefst gebeurt zonder dat er te veel bloed blijft vloeien En ja. um, ik ja. heb dus weer even... daar ook even over gesproken met de mensen uit de Bijlmer... die volgens mij niet zo heel veel vertrouwen in de mensen hebben... dat dat ooit goed komt, dat we dat zonder problemen oplossen. <tie> het zou fijn zijn als we geen oorlogen meer hadden. Geen conflicten, geen ruzie met ja. je vriend. Ja. ja, maar soms is het nodig ook... Ik um, bedoel, ik niet uh, het, het, het gewelddadige, maar soms is een, een confrontatie nodig, zeker. Ja, dan moet je je bij neer kunnen leggen. En dat houdt, denk ik, vrede ook wel in. Wij mensen het is een beetje gevaarlijk. Die mensen zeggen van: dieren is gevaarlijk. Maar dieren is niet gevaarlijk. Dieren zijn zo schattig, wij is gevaarlijk. De mens is toch wel een beetje slecht eigenlijk van zichzelf? Ja, ja inderdaad. Dit is wel, uh... Die mensen, die mensen, niet elke mensen slecht, waren ze een paar mensen echt te slecht bezig. Er zijn ontzettend gewelddadig onderling, de mensen. Ze luisteren niet meer naar elkaar. Uh, daar kun je ook geen vrede krijgen. Kijk maar in je huwelijk, daar is het al heel moeilijk om twee mensen samen te voegen die tevreden zijn met elkaar. Ja, wat een drama. Nou het, wel, ja, um, wel, het helpt mij ook wel, zeg maar, naar het, he, dat hoor je van hun ook, de agressie die mensen hebben. Dat is hm. natuurlijk iets dat, ja, als je zit met conflicten, dat je er eigenlijk altijd rekening mee moet houden. De mens is van nature agressief. En dat wordt gewoon heel erg lastig. Ik hoorde jullie tijdens de reportage tegen elkaar knikken. Want die Turkse meneer zei van, dieren zijn niet zo agressief als mensen. En jullie zaten er allebei... Uh, ja, goed, er zitten dieren, omdat ik net zeg over dieren zijn agressief. Ik bedoel, uh, dieren do, hebben uh, uh, voor dominantie, doen ze uh, ratten bijvoorbeeld, die doen heel kort, uh, vallen ze elkaar aan en dan is die dominantie established, noemen je dat. Die is vastgesteld. Mm -hmm. Dan is die, uh, an, uh, die, die andere rat, die uh, submissief wordt, dus onderdanig wordt, die is niet beschadigd ofzo. En dat is bij de meeste dieren Zoals zo. Zo'n kleine tik om de oren ja, even. De meeste dieren ja. beschadigen elkaar niet. Ja. Dus weet je, die dominantie is meestal. Uh, ja, er zitten, zijn wel van die grote dieren die uh, van die gevechten hebben, zeeolifanten en zo. En die, maar die, dan komt er wel wat bloed aan te pas. Maar we die kunnen, kunnen wel hebben. wat hebben ook. <laughs> die kunnen wel wat hebben. Eigenlijk maar, allemaal zinvol geweld ja. zou ik maar zeggen. Ja, maar ja dat, is, dat is heel ja. mooi wat we ja. eerder zeiden. Dat is, ja. dat is agressie, geweld. Ja. Dreigen vaak. Ja. Om, met een specifiek doel. Ja, met een doel. Ja, maar mensen, ah. het, lijkt erop, het lijkt dat mensen eerder doorslaan mm -hmm. in hun geweld. En um, ja, ik, ik, ik, persoonlijk denk dat, uh, ik persoonlijk denk dat dat te maken heeft met het feit dat wij. Uh, Juist met het feit dat wij uh, een, een rationeel wezen zijn. Wij denken vaak uh, dat onze zeg maar, prefrontale cortex zorgt dat wij uh, zeg maar, meer vredig zijn dan die rumma. Maar beetje, we zijn het ja. juist niet. En uh, ja, we zijn meer instrumenteel en we zijn minder gedreven door onze zeg maar, uh, oude motivationele, emotionele systemen. En in die oude motivationele uh, emotionele systemen, daar ligt de moraliteit. Dus mensen, door het hebben van rationaliteit, zijn losgekomen van moraliteit. En daarom zijn mm. ze levensgevaarlijk. Maar, maar er de... zijn mensen die dus zeggen dat dieren geen moraliteit hebben. Christenen zullen dat waarschijnlijk doen. Uh, die zeggen dat dieren geen moraliteit hebben en dat juist dit onze moraliteit brengt. Hij, hij, hij, Jack Pijsje op zijn voorhoofd. Ja. <laughs> <laughs> dat, ja. Dus, ja, nou, dat, dat is een discussie. Ja. Maar uh, ik, ik kan wel zeggen dat, uh, dat er steeds meer aanwijzingen zijn van uh, ja, hersenonderzoek met, uh, met zeg maar EEG-metingen, met, uh, met hersenscans die, uh, die er duidelijk op wijzen dat, uh, dat het niet zo is dat uh, uh, deze zeg maar, prefrontale cortex niks anders, dan, op, ja? niks anders dan doen is als onze agressie aan het remmen is. Hij zorgt ervoor dat wij onze uh, agressie in zulke banen kunnen leiden... dat we daar planning in kunnen aanbrengen. Want wij kunnen heel goed plannen door die prefrontale cortex. Mm. En dat maakt ons gewoon levensgevaarlijk. En daar kunnen dieren ook nooit tegen ons op. Wij zijn levensgevaarlijk. Fantastisch, wij zijn levens. Nou, dat, dat zei die Turkse nou, maar ja, ook goed, in de goed, wij, wij kunnen toch elk dier uitmoorden. Al is het uh, ja. honderd keer zo groot tussen Maar ons, dan heen. kom je natuurlijk op... op uh, want dat blijft fascinerend. Mm. Dat, die die hormonen kwestie die daar nog een keer mm. onder ligt. Want dat is voor iedereen nee, wat die zit gevoel daar bovenop. Van... Zit die er bovenop? Ja, die zit er bovenop. Maar die hormonen, dat, want dat, dat, <laughs> daar doen jullie allebei onderzoek naar. Ja. En dat is ook een fascinerend gebied. Want daar gebeuren de raarste dingen met ons. Ja. Um, uh, ik dacht zelf, namelijk altijd dat testosteron de grootste boosdoener was. Ik heb wel eens gezegd: als je nou bij alle mannen het testosteron tot de helft verlaagt, dan hebben we een veel betere wereld. Ja. Maar ik geloof dat ik het niet helemaal bij het rechte eind heb. Hè? Nee, nee, ah. nee, absoluut niet. Waarom nee. niet? Het leek mij zo'n goede oplossing. Nee, nee, testosteron is een hele, zeg maar, adaptieve hormoon die een heleboel uh, functies heeft. Ook in de periferie, zeg maar, ook in de, in de spieropbouw. Uh, maar. Uh, hij heeft ook heel specifieke effecten op, de, op het motivationele systeem. Dus in de hersenen, direct. En die, uh, die effecten hebben meer direct te maken met, uh, met dominantiesystemen. En die, ook direct maar met Maar ja, dominantie domin leidt toch ook weer tot strijd, tot oorlog, tot geweld, tot, of niet? Ja, tot, jawel, maar er is op een gegeven moment dus een dominant systeem. Ja. En, dat, en dat is dus ook nodig. Eh, als je naar dieren kijkt, maar ook naar mensen... heb je wel degelijk een bepaalde rangordening nodig. En, en testosteron speelt daar een hele belangrijke rol. Haal je testosteron weg, dan haal je dus in feite ook de, het cement of, of ja, de olie uit het sociaal systeem nee. van Ja, en die hormoon om... Ja, ik, ik zeg... Ik, ik praat al in termen van die hormoon en wat hij wil, want dat is een mooie manier om erover te denken. Die hormoon, die zoekt so, uh, sociale dominantie, maar bij voorkeur niet door agressie. <coughs> maar als, nee. als er geen ander weg is dan gaat hij agressie gebruiken. Oké, okay, het is dus is niet een... Ja, die drijf naar die, die motivatie voor die sociale dominantie... die, is, uh, die, die, uh, die, die, die, die blijft aanwezig. Maar uh, bij voorkeur wordt die sociale dominantie bewerkstellig... Door, niet door agressie. Maar als het niet anders ja, ja. kan, wordt het agressie. Maar dan is er nog een ander hormoon, oxytocine. Mm -hmm. En daar hebben jullie ook allebei onderzoek naar gedaan. Nee, kasten. Ja, ja Karsten hij is van de de Maar jullie weten de allebei ja. heel ja, ja, veel. Jack hem. is van de testosteron. Ja. En Carsten is van de oxytocine. Ja. Ja, ja. Want dat schijnt ook dat, dat... Ja, je zit zo in je hoofd altijd met testosteron is te boos doen. Ja. Maar dit is een hormoon wat een soort, als een soort sluipwesp... Ja. Oh, ons gedrag ja, ja, ja, beïnvloedt, zal ja, ik ja. maar ja. ja. zeggen. Ja. Nou ja, kijk, ik, ik, ik ben het helemaal met Jack eens. Het is, het is, het is uh, kijk, net als testosteron is ook oxytocine is een adaptief hormoon en, en neurotransmitter. Wat bedoel je daarmee? En, nou, dat het je in staat stelt om je aan een, aan een situatie, aan een omgeving aan te passen. Afhankelijk van de omgeving, zal je ook zien dat het effect van oxytocine anders is. Uitpakt. Maar wat doet het precies? Nou, oorspronkelijk lange tijd is, en daar is heel veel onderzoek naar gedaan, is, is duidelijk dat de een heel belangrijke rol speelt bij, uh, bij het uh, vormen van, uh, van een binding tussen, tussen moeder en kind, uh, of vader en kind. Uh, al heel vroeg in... Uh, nou, daar is in, in niks mis mee, zou je denken. Nee, dat is heel erg goed. Ja. Dat is heel erg ja. goed. En uh, in, in meer recent onderzoek wordt eigenlijk steeds duidelijker dat dat, dat, dat niet alleen maar beperkt is, in elk geval bij mensen, niet alleen beperkt is tot de moeder-kindrelatie, um, maar dat het ook uh, tot zeg maar, de relatie met de leden van jouw eigen groep, je zou kunnen zeggen, je, je familie. Het uh, is een soort een een bindmiddel. Het is een soort uh, sociaal bindmiddel. Ja, ja. En um, nou, dat, dat, dat is redelijk uh, uh, vaak gevonden nu. Um, en in ons eigen onderzoek hebben we op een gegeven moment de vraag gesteld... nou ja, maar het binden aan de groep en het zorgen voor de groep... waarvan we weten dat oxytocine dat doet... een van de manieren om voor je groep te zorgen... is je groep te beschermen tegen allerlei dreigingen mm -hmm. van buiten. Inclusief uh, dreiging van bijvoorbeeld rivaliserende andere groepen. Uh, en een van de manieren om goed te beschermen... je eigen groep goed te beschermen, is door je... Agressief te gedragen, op te stellen ah. naar een andere groep toe. En te laten, hè, dus dus het, de moeder beer, zeg maar, die zich, die, die eigenlijk een heel vriendelijk wezen is, maar pas agressief wordt op het moment dat haar uh, kleintjes bedreigd worden. Nee. Nou, dat, dat effect eigenlijk. En dat hebben we in onderzoek nu ook een aantal keren gevonden: dat uh, oxytocine inderdaad een tweesnijdend zwaard is. Aan de ene kant zie je dat het heel erg de binding naar de groep... de voorkeur voor de eigen groepsleden... Het, het, het opofferen voor de eigen groep bevordert. En tegelijkertijd, op het moment dat er een dreiging van buiten komt... zie je dat oxytocine ook aan kan zetten tot agressiviteit... Agress competitief gedrag naar zo'n rivaliserende nee, ja. concurrent toe. Ja, want wat ik, wat ik ook nog... een, een, een... Raar. Oh, Jack, ik Jack begint heel diep te zuchten. <laughs> nou, ik wil niet verder. Kijk, want het is heel erg interessant. Want kijk, oxytoxine is, een, is, een, dus een, is de vrouwelijke peptidehormoon. Die, ja. ja, dus uh, vrouwen zijn over het algemeen veel sensitiever voor oxytoxine. Dus ja. dan oh, ook dacht in het algemeen, ik bijna, maar ook voor... Nou ja, okay. dus, uh, we wel <laughs> door die oxytoxine. Nee, ja, door die oxytoxine. Ah, dus ja. de, uh, die oxytoxine die, die, die zit heel erg tegen die in- en out-group... Uh, uh, aspecten mm -hmm. van ons... Uh, is dat ook een soort van je eigen familie verdedigen? Wat ja. wij vrouwen ja. erg ja. sterk hebben? En dat is ook ja. bijvoorbeeld racisme. Dat is ook bijvoorbeeld racisme. Maar uh, als het zo is... is die, ja, dat is ook die, oxytocine. ook oxytocine, zou je ja. denken. Als het zo zou zijn... dan uh, past racistisch gedrag... in feite beter bij vrouwen... dan bij mannen. Ja. ga ik nou <laughs> te ver? Nou, dat weet ik niet. Eh... <laughs> um, uh, ja, daar zit je even met je mond voor tanden. Nou ja, ik, ik zit een beetje over na te denken. Want ik denk zelf, denk ik... Dus racistisch gedrag, als je dat inderdaad duidt... in termen van een voorkeur voor de eigen groep... en een afkeer van een soortige groep... kan een andere etniciteit zijn... Um, maar het is hoogstwaarschijnlijk uh, een, de groep waarmee jouw groep concurreert... of waar je de bedreiging van ervaart. En als je in de evolutie teruggaat... dat oxytocine, net als testosteron, dat, dat gaat al uh, een paar miljoen jaar mee. Um, maar de verschillende rassen en etniciteit is, is nou pak een beetje, de laatste drie, vierhonderd jaar is het pas... dat verschillende uh, etnische groepen ook echt uh, re regelmatig met elkaar in contact komen. Dus ik vermoed dat het... We hebben in een artikel dat een, een paar maanden geleden... noemen wij het etnocentrisme. Dus de neiging om je eigen groep uh, te bevoordelen... beter te zien dan een andere groep. En dat kan een andere etnische groep zijn. Maar we hebben ook onderzoek uh, in dat onderzoek ook laten zien... dat Nederlanders dat ten opzichte van Duitsers mm -hmm. hebben. Nou, dat is dezelfde etnische groep. Maar het proces eronder... en ik denk dat in die zin ben ik het met Jack eens... dat het proces eronder... Uh, zie je... Uh, tussen Nederlanders en Duitsers is hetzelfde. Wat je wellicht ook ziet tussen uh, <laughs> verschillende groepen, die uh, verschillende etnische groepen, ja, ja. dat zou heel goed kunnen. Ja, ja. Ja. Ja. Maar dat is natuurlijk, hè, als we onze gedachten nog even verder gaan doortrekken: hè, van oké, okay, we kunnen niet om conflicten heen. Um, het nare is, hè, je wilt het eigenlijk toch allemaal zo geweldloos mogelijk houden. Dan wil je dus zo weinig mogelijk uh, agressie en dergelijke dat zit voor een deel in die hormonen en wat Jack van Honk net zei... ook wel in de hersenen. Um, dan denk je van, weet je wat, dat onderhandelen is één kant... maar laten we het ook van de, vanaf de wortel aanpakken. We gaan iets doen met die hormonen en iets met die hersenen... en laat Jack van Honk dat nou toch doen... Of gaan doen. We halen alle tests of er een oxytocine eruit en dan is het klaar. Dan is het inderdaad klaar, ja. Dan zijn er geen mensen meer. Dan zijn er geen mensen meer. Nee, maar goed, jij bent bezig met een. Ik Ik Nou, daar. ik ben niet alleen maar. Wij zijn met een project bezig. En dat zit uh, bij Brein en Veiligheid. subsidieerd door NWO. En dat zit bij Justitie. En wij gebruiken. Uh, ik zit bij de. Groep die dus innovatieve behandelingen van agressie onderzoekt. Mm -hmm. Wij onderzoeken die, hè? Uh, en uh, dus wij manipuleren hormonen en wij doen hersenstimulaties. Uh, die hebben wij nu een tijdje gedaan in, uh, om inzichten te krijgen in, uh, in gewoon gezonde proefpersonen. Nou, wat doe je dan? Uh, nou, wij geven mensen eenmalig uh, een uh, hormoon. Dat is eigenlijk wat Karsten ook doet: gewoon uh, oxytocine bijvoorbeeld, uh, snuifje. En, oh lekker. Ja, dus, mm -hmm. uh, Doe mij nog een snuifje oxytocine. En dan, uh, Het stinkt een beetje. Dus. Ja. En dan begin je gelijk te denken van... Uh, wat hou ik toch van mijn ingroep en wat haal ik mijn outgroup toch? Precies, direct. Nee, ja. dat gaat niet zo. Dat is heel subtiel. Ja. Ja. Je merkt er niks van. Uh, je maar kunt dan het ook niet het onderscheiden risipaten? van een placebo. Maar ja, nou ja, dan speel je impliciete games. Ja. Of tenminste games met uh, impliciete aspecten. Of je meet, je laat mensen bepaalde dingen zien. En je meet hun, uh, um, zeg maar, uh, uitgeleiding. Fysiologisch. Uh, ja. ja, je meet alle soorten fysiologische responsen. Die je weer terug kunt koppelen naar emoties. Nou, en zo, zo krijgen wij inzichten in, uh, in, uh, in, uh, in, uh, in het functioneren van. Uh, van testosteron, puur testosteron, placebo gecontroleerd uh, op mensen op het uh, emotioneel functioneren van en mensen het oxytocine. ja en ook uh, oxytocine ja. dus uh, en nu in de in de in de eerste experimenten die wij gaan doen uh, binnenkort uh, gaan wij in uh, bij uh, zeg maar agressieve delinquenten in gevangenissen mm. gaan wij uh, een uh, experiment doen uh, waarbij wij ook maar eenmalig uh, ze een klein hoeveelheid oxytoxine geven. En uh, ook gaan kijken of wij uh, direct effecten kunnen zien op, hun, uh, op, op bepaalde metingen... die te maken hebben met uh, antisociaal gedrag, met psychofysiologische metingen. Uh, bepaalde soorten vormen van agressie gaan gepaard met een gebrek aan angst. Dat is bijvoorbeeld in psychopathie. Dus wij proberen uh, hormonen te manipuleren of hersenstimulaties ja. te doen. Die bijvoorbeeld uh, bepaalde effecten hebben. En laten zien dat zij uh, weer uh, meer uh, responsiviteit van hun viersysteem, van hun angstsysteem. Maar wat, voor, wat voor gevangenen zijn dat? Hè? Die, uh, um, wat voor soort mensen zijn dat die, die, die aan dit soort be behandelingen onderworpen worden? Nou, onderworpen is een beetje... Kijk, die mensen doen daar vrijwillig aan mee. Ja, wat is vrijwillig nou in de gevangenis? Ja, nou, nee, ze, zijn, ze doen daar echt vrijwillig aan mee. Want uh, het, zit niet in, uh, het zit niet in hun programma. En een gedeelte van die mensen die, uh, die zit, die zit daarvoor voor altijd vast. Dus uh, het, zelfs, het maakt er mm -hmm. niks uit. Maar, maar ik de meeste dat... reden dat ze vaak meedoen, heb ik goed... Uh, uh, als ik het goed begrepen heb, is omdat ze... Uh, omdat ze zich ook uh, heel, omdat het nogal saai is daar. Dus, uh, yeah. En dus niet als omdat je zou denken je... ik moet iets wat aan mijn agressie gaan doen of zo. Um, nou, nee, ik denk niet dat de meesten daar, zeker niet uh, in de psychopatenhoek, uh, dat die meedoen omdat ze denken van God, ik zal misschien wat aan mijn uh, agressie gaan doen. Mm -hmm. Die uh, psychopaten hebben zoal niet zo heel veel problemen met zichzelf en <laughs> weinig angst en weinig depressiviteit. Ook al zitten ze in de gevangenis, die vinden zichzelf toch wel behoorlijk geweldig als ik het goed zo begrijp, dus die die, maar die doen daar wel aan mee. Misschien ook omdat ze uh, mee, Brownie ja, mensen, punten zijn kunnen misschien bedienen. ook wel een beetje sensaties en zo, ja, zo. Ja. dus ja, oh. maar, maar goed. goed. Uh, niet iedereen doet haar mee. maar dit is gewoon, ja. uh, dit is gewoon, dus vrijwillig. Ja. En, uh, maar uh, ik probeer mij voor te stellen ja. ook wat, dat, wat dat oplevert, hè? Want jullie hebben al onderzoek ja. gedaan en dat ik van één puffje oxy oxytocine. Waar heb je het over? Bedoel... Nee, het, zijn ja. die, nee het, ja. is, het is niet één pufje. Ja. Oh, zou een Een aantal, aantal pufjes, maar kijk. Me. Ja, het zijn er vier. Ja. Ja. <laughs> maar is dat zoveel verschil, hè? Ne? Nee, nou, je nou, zegt één ja, pufje, ja. maar het zijn er vier. Oh, ja. nee. Dus vier keer zoveel, vier, dus vier zo hè? Ja. <laughs> ja. Nee, maar kijk, ik denk, wat levert het op? Een van de dingen die, um, uh, die het oplevert. is dat we steeds beter gaan begrijpen hoe er op hormonaal en hersenniveau allerlei processen ontstaan, uh, al dan niet ingebakken zitten... of aangeleerd worden, want begrijp niet verkeerd, hoor. je kunt heel veel van dit... je, bedoelt, je wordt niet per se met iets geboren en dat is het dan. Er uh, kan in de loop van een leven heel erg veel gebeuren... ook in termen van hoeveel oxytocine of testosteron je aanmaakt of juist niet. Uh, maar wat de effecten daarvan zijn op menselijk gedrag. En dat, dat is wat je ervan uh, Maar wat van hebben jullie leert. dan gezien tot nu toe, als je dat toedient... Zie je dan ook echt effect? Zie je dat ze, wat, waar veranderen ze in? Worden ze... Nou, Een van de dingen die wij in ons onderzoek deden... was we lieten mensen een, een investeringsspel spelen... waarin zij 10 euro, ja, euro hadden. Uh, die mochten ze mee naar huis nemen. En dat is voor studenten best een aardig uh, bedrag. Uh, maar ze mochten dat ook investeren. Ze mochten dat ook investeren in hun eigen groep. En ze mochten dat investeren in, een, in het schade toebrengen aan een andere groep. Mm -hmm. En, um, um, wat wij daar, uh, en als ze het investeerden in hun eigen groep... dan zou het meer geld waard kunnen worden. Ja. En als ze het investeerden in, uh, in, de, in het schade toebrengen aan die andere groep... dan zou die andere groep met minder geld... ze dus zou echt geld afpakken van die andere groep. Dus je kan iemand wat een, rot, een rotstreek leveren? Ja, je kan gewoon geld afpakken ja. van de een ja. en je kan geld ja. geven aan de ander. Ja. En wat je nou zag, was dat uh, vergeleken met een placebo... Uh, mensen die oxytocine hadden gekregen, zonder dat ze dat wisten... zelfs zonder dat de proefleider dat wist, ja. dus om helemaal dubbelblind, zag je dat mensen die uh, oxytocine hadden gekregen... twee keer zoveel geld, ongeveer vijf euro in plaats van 2,5 euro... aan hun eigen groep gingen geven. Maar wat je zag ook, was dat ze uh, niet verschilden... in hoeveel, uh, hoe, hoe weinig, hoeveel schade ze aan die andere groep ja. gingen toebrengen... Tot het moment waarop we die andere groep echt bedreigend gingen maken. En toen zag je ineens dat mensen die oxytocine hadden gekregen, als een vervolgexperiment, ook agressiever werden. Dus die andere groep meer schade nee. wilde gaan berokkenen. Nou, wat je daaruit leert is dat uh, agressie in dit geval weer functioneel is ten opzichte van het beschermen van je eigen groep. Onder oxytocine. Maar is dat bij zo'n behandeling van zeker van psychopaten die in de gevangenis zitten? Krijg je dan niet hetzelfde effect? Dat je ziet van dat ze tegenover een bepaalde groep heel aardig gaan zijn, maar die agressie en dat geweld dat ze in hebben tegenover anderen, dat je dat versterkt. Is dat niet juist heel gevaarlijk wat je doet? Ja, dat is zo. Maar kijk, de psychopaten zijn natuurlijk zo al een bijzondere groep, omdat uh, uh, die qua hersenen zo van ons afwijken. Dus wat je eerst wil weten is of uh, zij die, de positieve effecten van, uh, van oxytoxine... bijvoorbeeld hier mm -hmm. laten zien. Mm -hmm. Mm -hmm. Um, nou, is bij psychopaten zoal... Mm -hmm. uh, uh, die, hebben, die, die lopen al... Uh, nou, ze lopen ook op ons voor, maar die lopen... <laughs> wat betreft in- en outgroup uh, functioneer, lopen ze... Daar is, daar is maar één ingroep voor hun, en dat zijn ze zelf. Nee. Ja. En hun moeder misschien. Oh, Dus hun dus, groep wordt maar, wat groter door de oxytocine. Dat nou ja, ik wat... bedoel, bedoel, kijk... Uh, um, het, uh, het, daar is niks mis met het hebben van een ingroep... en het ja. hebben van een outgroup. Ja. Maar bij psychopaten is die in- en die ingroep... Uh, zeer beperkt. Ja. Dus, uh, en daarbij zei ze, ze... hebben meestal geen... kijk, jij hebt normaal heel veel empathisch vermogen... naar je ingroep toe. Ja. En, en oxytocine ja. versterkt dat... Ja. Bij psychopaten vraag je af van uh, die, die, die vertonen om het extreem te zeggen. Een extreme prototype psychopaat heeft heel weinig empathie. Ja. Of geen. Dus uh, uh, wat wij in eerste instantie willen weten... is of, uh, die, die, of, of je gewoon uh, empathie bij zo iemand kan opwekken. Ja. En dat die uh, onder oxytoxine bijvoorbeeld ook vervolgens... Uh, uh, minder uh, of uh, uh, ook de effecten gaat hebben van uh, dat hij zich meer gaat afzetten tegen, ze, tegen zijn outgroup dan. Mm -hmm. ja. Om het zo maar te zien. De stap 2. Ja, de stap 2. En daar is helemaal niks mis mee, want ja. dat doen wij ook. Maar zou dat betekenen dat je, um, mm -hmm. hè, dat je. Dat je kan zorgen dat mensen die van nature gewelddadig zijn. Dit is natuurlijk wel een specifieke groep. Mm -hmm. Maar dat er een soort opening is. Van dat dit kan helpen om. Ja, mensen wat, wat uh, makkelijker in de omgang te maken, of misschien zelfs van die hele rare dictators die die met rare grootheidswaanzin ja, je kunt het zelfs kun omdraaien. Ja, Zoals omdraaien. als, ik, als dus, ik nou zo'n ja. zo'n zo'n zo snuifjes ding meeneem, ja. nou eigenlijk is dit ja. helemaal niet nieuw, want uh, ik heb gehoord dat uh, of ik las dat uh, de Britten in de oorlog al plannen hadden om uh, Hitler ze konden schijnbaar bij zijn eten op een of andere manier uh, Hitler te behandelen met estradiol. Dus dat is de vrouwelijke uh, geslachtshormoon. Nee. Nou, en die is ook de, de vrouwelijke geslachtshormoon est, uh, Estradiol, is ook gewoon direct gerelateerd aan oxytoxine. Nee. Die, die vormen een eenheid. Estradiol potentieert de effecten van oxytoxine. Dus wat ze in feite wilden, ze gebruikten Estradiol, ze, ze dachten al van we gaan Hitler meer. Uh, oxytoxine geven, of estradiol geven... dan is hij niet zo agressief en dan gaat hij ja. een oorlog meer voeren. Ja. Dus op zich uh, zijn die ideeën niet nieuw... maar het ligt allemaal wat subtieler. Want uh, ik weet niet of dat direct, directe effecten zou hebben op Hitler... en Hitler ziet er niet echt uit als een testosteron-macho-jongen nee. ook. Die zou wel juist eens naar de andere kant toe kunnen hangen. Nee. Maar daarvoor... wat echt interessant is om te doen, is in, is in de toekomst, uh, is om te kijken om een profiel van iemand te maken. Van iemand die bijvoorbeeld extreem agressief is. Een uh, gedragsprofiel en een biologisch profiel, dus een hormonenprofiel, mm. uh, van zo iemand te maken. nou Dat kan ook heel simpel. En dan vervolgens uh, uh, uh, gewoon met te, uh, op dat profiel in te spelen. Want al die profielen zijn anders. En dan zou je al met al. Nou misschien... ja, goed dat, dat, dat, dat dit soort ideeën. Het extreme eruit kunnen nou, halen, dit, zal dit ik maar soort, zeggen. Nou, dit soort ideeën zijn niet, uh, zijn niet nieuw, want daar zijn ze ook mee bezig in de depressie, omdat de medicatie in de depressie dus uh, zeg maar heel weinig oplevert. Uh, uh, lo is uh, lopend experimenteel onderzoek ja. waarbij ze gewoon. Uh, ik bedoel, het idee is gewoon van uh, serotonine... of wat dan ook, toe te dienen bij mensen. Ja, dus er zijn heel veel manieren nog... Ja, er zijn heel veel om dingen. even iets van de agressie terug te dringen. Mm. Toch conflicten, Karsten de Dreu. Mm -hmm. En toch ook nog een beetje beheersbaarheid vanuit mm. de hormonen. Jack van Honk. Um, jullie al heel erg bedankt. Karsten is hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Jack van Honk, onderzoeker aan de Universiteit Utrecht. En um, ja, dit was Labyrinth weer voor deze week... Uh, meer informatie over deze en vorige uitzendingen... zijn te vinden via onze website www.labyrinth.nl. En daar kunt u bovendien meedoen aan een experiment over liegen. De collega's van Labyrinth TV vragen zich namelijk af... hoe goed mensen zijn in het herkennen van een leugen. En schrijver Arthur Japan vertelde een waar en een onwaar verhaal... en aan u de taak om waarheid en leugen uit elkaar te houden. Op 5 oktober ziet u de uitslag. Op de Labyrinth TV om 5 voor 9 s'avonds op Nederland 2. En wij zijn er natuurlijk weer volgende week op Radio 1, tussen 8 en 9. En um, nou ja, nu op deze zender, hierna is het journaal. En daarna Holland Doc Radio. Dank u wel allebei.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 Ga naar We hebben je hartnodig.nl. De hartstichting. Zolang levens te vroeg stoppen, blijven wij doorgaan. Dit is Radio 1.